Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Zo'n 100.000 mensen hebben zich gemeld om mee te vechten met het Oekraïense leger. Niet alleen mensen uit Oekraïne, ook vrijwilligers uit andere landen melden zich in Kiev, zoals deze Britse veteraan. Ik heb geen no illusies, ik heb geen no romantic ideas of war or like I'm to be some hero or make a difference or any of this, but it's. 100.000 vrijwilligers, dat lijkt veel, zegt deze oorlogsdeskundige, ...maar ze moeten het wel opnemen tegen meer dan 100.000 zwaar getrainde Russische militairen. Dit zijn geen troepen waar je vervolgens een aanval mee gaat uitvoeren. Dit zijn eenheden, uiteindelijk, of mensen die een uniform zetten, en wapen geeft... ...en die wellicht gaan meehelpen met een humanitair konvooi... ...dan wel met het, met het verdedigen van een stad in van staat tot staat gevechten. Intussen zegt Oekraïne dat het gisteren is gelukt om vijf... Vliegtuigen, vier helikopters en een drone uit Rusland neer te halen. In Enschede is een bestuurder van een auto vandoor gegaan na een ongeluk. Twee auto's botsten op elkaar. In een van die auto's zat een zwangere vrouw. Zij raakte gewond. De politie heeft de doorrijder nog niet te pakken gekregen. Bij een schietincident bij een hotel in Vinkenveen in de provincie Utrecht zijn meerdere mensen gewond geraakt. De politie heeft verschillende mensen opgepakt, wat de aanleiding was, weten we niet. Het gebeurde allemaal bij een hotel bij de afrit van de A2, daar was een feest aan de gang. Bij de voetbalwedstrijden in de Eredivisie vandaag worden niet alle camera's ingezet. De bedrijven die de cameramensen leveren vinden sommige cameraposities te risicovol en willen deze niet meer bemannen heeft te maken met de onrust bij de wedstrijd Vitesse-Sparta vrijdag. Een fan betrad toen het veld. Er ontplofte een vuurwerkbom vlakbij een cameraman. En de keeper van Sparta kreeg een beker tegen zijn hoofd. Zag commentator Mark Kloostra. Het spel is dus stilgelegd door de scheidsrechter in de extra tijd. Die zou zeven minuten bedragen. Na één extra minuut ja, kreeg uh, Okoye een plastic beker bier in zijn nek. En dat was reden genoeg voor scheidsrechter Diepering om de spelers naar binnen te sturen. Door de maatregel was bij de wedstrijd Feyenoord FC Groningen gisteravond geen buitenspeltechnologie. Beschikbaar. Het weer, de dag begint koud en zonnig, later komen er vanuit het noorden wat wolken, het blijft droog bij max 6 of 7 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB. Verkeer rijdt in onze regio langzaam over de A7 vanuit Zaanstad naar Hoorn bij Wijdenworm, maar 4 kilometer file met 10 minuutjes vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 Terug bij het tweede uur van ZFM Jazz. Uh, nog een uurtje nederjazz. Jazz gemaakt door samen met Nederlandse muzikanten. En we begonnen met het Dutch Jazz Orchestra. Dat is een orkest dat sinds uh, ook ergens de jaren 90, meen ik... Uh, uh, vergeten uh, stukken van uh, m, ja, allerlei componisten, allerlei muzikanten doet herleven. En je hoorde Chief van uh, uh, Mary Lou Williams... En dat is te vinden. Moet ik even kijken hoe dat uh, album heet. Daar ben ik even kwijt. Nou zoek ik uh, uh, straks op. Um, oh ja, The Rediscovered Music of Mary Lou Williams. En dat komt ergens uit 2005. Ja, en dat deden alle, of doen alle grote namen uit de Nederlandse jazz aan mee. Zoals Rob van Bavel op uh, piano. Martijn van die, het is, uh, gitaar, Erik Hienink, uh, drums, noem maar op. En dat staat allemaal onder leiding van John Rocco, uh, de Amerikaanse uh, uh, dirigent en uh, bandleider. Mm -hmm. Ik weet niet uh, of we onder onze luisteraars, zoals mensen zijn geweest... die in Groningen bij de Jazz Speciaalzaak, de Swingmaster, uh, binnen zijn gelopen. Um, dat is uh, een zaak uh, die behoort aan Sam van Gelder en zijn zoon is de saxofonist Ben van Gelder. En hij heeft ook nog een andere zoon, Gideon uh, uh, van Gelder. Dat is een pianist. Dus die twee, uh, die kregen, die Ben en Gideon... die kregen de jazz met de poplabel ingegoten. Uh, die ja, groeide op in een platenzaak. En je hoorde een nummertje van Ben van Gelder. In retrospect heet het. Opgenomen ook toen hij uh, in uh, Amerika bivakkeerde... zo'n vijf, zes jaar geleden... Uh, van het album Among Verticals. Met uh, ja, verschillende internationale muzikanten die meedoen op dat album. Ja, is een geweldige, geweldige uh, uh, saxofonist. Ga ik door naar nog zo'n, uh, ja, nieuw talent. Ja, zo jong zijn ze allemaal ook niet meer... maar ze worden niet vaak gedraaid op de radio. Uh, dit uh, is Bernard van Rossum, uh, Quartet. Ja, die heeft ook een heel groovy album een paar jaar geleden gemaakt. After the Storm heet het nummer. To them jazz. de saxofonist met de Spaanse roots en die heeft ook een Spaans-Italiaanse uh, band. Um, ja, en zijn plaat heeft een, ook een soort van combinatie van uh, Mediterrane luchtig speelsheid en uh, jazz swing. Het album heet uh, Trampoline en het nummertje was dus uh, After the Storm. En daarna had je de gitaarklanken van uh, Thijs Semé, dat is een Deense gitarist... maar die zit al heel lang in Nederland... Hij heeft volgens mij ook gestudeerd aan het uh, conservatorium van Amsterdam... met zijn band. Uh, een beetje een punky album, moet ik zeggen. Dit is een heel rustig nummer, maar dat is niet helemaal representatief... voor dat album. Uh, het, het nummertje heette uh, Hello Bird... van het album Throw Stones... van zo'n twee jaar geleden. Ja, gaan we naar iets heel anders. Een favoriet onderdeel uh, van het programma. De Top 2022 cover up. Ways to Leave Your Lover van Paul Simon, natuurlijk hier in een coverversie van de pianist Rembrandt uh, en zijn trio te vinden op plek 1303 in de top 2022 cover-up. Uh, komt van het album Graffiti Jazz uit 2019 met Tony Overwater op uh, Contrabass en Vincent Planier op uh, Drums. <middels> The moment took his heart and got it good Gave her all that she desires But he can't get it right He can't get it right There's not a thing she couldn't ask him for Everything he owns he shares He bought her shoes and guess who paid for dinner He can't get it right He can't get it right Yes. Je hoorde eerst uh, Jessica de Boer met haar uh, debuutalbum, of van haar debuutalbum Grow. Het nummertje Discontented Girl. Ik heb het tenminste nog niet eerder op de radio gehoord, dus uh, het lijkt me een primeur hier op de Nederlandse radio. Een dame om in de gaten te houden, Jessica de Boer, en die werd gevolgd uh, door uh, Jasper Blom... Uh, met uh, op uh, vocals uh, moet ik even kijken hoe het ook weer precies is. Oh ja, Toetel Poane uit uh, België het meeslepende jive song met de oh, nee, Afrikaanse uh, ritmes van dus Jasper uh, Blom. Ja, we hebben nog uh, een half uurtje te gaan. We gaan verder met de man die je uh, aan het einde van het eerste uur hoorde, Michael Varekamp. Uh, hierbij gestaan door de genres Tess Merlot... met het welbekende nummer van Edith Piaf. Padam, padam. Sept jours et nuit cet élan est pas né d'aujourd'hui. Il vient d'aussi loin que je viens, traîné par cent mille musiciens en so. Tess Merlo oftewel Tess van der Zwet, de zangeres. Bijgestaan door Michael Varenkamp op trompet. En uh, onder meer uh, op clarinet Joran Aarsen uh, van dat album Swinging Paris. En uh, zoals ik daar straks al zei, uh, Michael Varenkamp is dus te zien in de kort op zondag 10 april, uh, dus ja, wil je opgevrolijkt worden, Grade één zou ik zeggen. Uh, morgen is er in de krocht uh, Rebecca Lopri kwartet met groovy Latin Jazz... maar ik ben er niet zeker van of er nog kaarten uh, beschikbaar zijn. Uh, nog wat andere concertjes op je, om je op te vrolijken. Uh, bijvoorbeeld in uh, Helegom Perdido op zaterdag uh, 16. Uh, 4 zie ik hier staan, Teus Nobel en Liberty Group... In de pletterij in Haarlem... ja, dat mag je echt niet missen, denk ik... is een van mijn favoriete pianisten van dit moment... Erik Verweij en zijn trio... Uh, Haarlem Blues Clubs, uh, de Gumbo Kings op zaterdag... 19 maart... en uh, Erik Verweij is op zondag... 20 maart vanaf 4 uur... en dan uh, zie ik ook nog... in de stad Schouwburg-Velze... voor de liefhebbers van de Dutch Swing College Band... die zijn daar te zien... op uh, 30 uh, maart, woensdag 30 maart om kwart over acht. Dus zomaar even wat concertjes waar je eindelijk weer naartoe kunt. Ja, als paddenstoelen uit de grond geschoten, ook in Nederland. Uh, de laatste, de meest recente, is deze band, de Velvetronic Brass Band. Een flink aantal jonge gasten uit Amsterdam, die ja, electro house met, uh, met jazzy groove vermengen. Dus meer voor de liefhebbers van de voetjes van de vloer. Ex Magina heet dat album. Is ook zo'n ja, ruim een jaar of twee jaar oud: de Velvetronic. Brass Bent. You've got that rhythm in your hips, great smile and When you speak you know just what to say, but then Orgel Kanyer nam een jaar of tien uh, geleden een soul jazzplaat op in de legendarische studio van uh, Rudy van Gelder. En daar hoorde je een uh, nummertje van You Sexy Thing met uh, op vocale Charlotte Coppola, de Nederlandse uh, singer-songwriter, met uh, Italiaanse roots. En dat album heette The Eng Eng Englewood Cliffs Sessions van. Uh, 2011. Ja, ik zie dat we nog minder dan 10 minuten te gaan hebben. Ik hoop dat je het leuk hebt uh, gevonden. Sowieso een soort van dwarsdoorsnee van de muziek de Jazz scene in uh, Nederland. Uh, er is er natuurlijk veel meer nog. Uh, dus ga ook vooral mensen bekijken nu het weer kan. Um, ik ga door met het nummertje van uh, Rob Franke vanuit de jaren 70. De Keyboard Wizard. Altijd leuk om. Uh, Terug te horen. Up the street, round the corner, Rob Franke met ik meen, uh, ja, even kijken, Joop scholten ja, Joop scholten op uh, gitaar onder meer. We'll be right Um, Henk Zomer Drum, uh, Kooster, die is de bas, en Ferdinand Povel, natuurlijk op de uh, Daar zocht ik even naar wie, uh, wie speelde daar op uh, Sax, maar dat was natuurlijk Ferdinand Povel. Um, ja, nog een minuut of vijf. En zoals altijd zal ik uh, de playlist op, uh, op mijn blog zetten met een link naar uh, de Facebookpage van ZFM Jazz. En zodra het uh, de link beschikbaar is om het programma terug uh, te luisteren, zal ik die er ook op uh, zetten. Um, ik heb een nummertje klaarstaan aan Won't Give In van uh, Marcel Kaptein. Niet echt een jazzer natuurlijk, maar uh, je kent hem misschien van de, van de hits, de internationale hits, die ze met. Ten Sharp. Ondanks dat hij ouder is geworden, blijft hij toch een geweldig mooie stem hebben. En dit nummer <coughs> dragen we maar op aan die helden in de Oekraïne. I won't give in, Marcel Kaptein. Voor vandaag. Mijn naam is Edward Rauhorst. Ik ga eruit met de Surinaamse band Solat uit de jaren 70. Een funkband uh, waarin onder meer de gitariste Frankie. Douglas zat. Dat ging later op uh, in een band van Hans Dulver. eerste eerst. Een soort van wereldmuziekband in de Nederland uh, in de jaren zeventig. En het nummertje heet You're Gonna Miss Me. Nou, ZFM Jazz hoef je niet te missen. Wij zijn de volgende week weer op zondag op het vertrouwde tijdstip 10 uur. Ik zeg tabé. tot een volgende keer en maak er een mooie dag van. Hey, You coming in this late, what you mean? No, baby? I don't want to hear it. It's been happening too much lately, so you might as well just get ready to pack your bags and go. Because, wait a minute, what's the deal now? I mean, you know, like I deserve a chance. Dig what chance, I give you one chance, you take two, I give you two, you take three, so you might as well just split. Well, that's cool. You're gonna miss me someday. Yes, you will. Je moet niet gewend giving your man away. You're gonna miss me, girl. You're gonna need me. You're gonna call on my name. Tot zover het ritme van ZFN. Via de kabel op 104.5.